bij 538. Floris hier om deze nacht met je te vieren. Fijn dat je er lekker bij bent. Uh, de 538-hit die je zo meteen hoort, lijkt heel erg op uh, Lana Del Rey Summertime Sadness. Gaat om dit stuk. Uh, Oké, okay. heb je enig idee waar die op lijkt? Het antwoord hoor je zo. 538 Nieuws. 1 uur. Bij het kapitool in Washington is een man met een vuurwapen opgepakt. Het wapen was geladen en in zijn auto lag onder meer een gasmasker. De politie zag de verdachte naar het parlementsgebouw rennen. De beveiliging is extra scherp omdat president Trump daar volgende week zijn jaarlijkse toespraak houdt. De GGD in Drenthe heeft een piercingshop in Koervoorde met gevaarlijke nasprayzorg helemaal niet eerder gewaarschuwd. Door die spray liepen vorige week 150 mensen ernstige oorklachten op. De GGD zegt dat de shop twee jaar geleden al op de vingers was getikt. Maar dat blijkt dus niet te kloppen, zegt de regionale omroep. Iran heeft de ambassadeur van Duitsland op het matje geroepen... na een massale demonstratie tegen het regime. In München gingen afgelopen weekend ruim 250.000 mensen de straat op. De Iraanse staatsmedia spreken van anti-Iraanse activiteiten. En Astrid Holleder mocht de afgelopen maanden niet op televisie verschijnen... vanwege een communicatiefout tussen de beveiligingsdiensten. Dat vertelt de zus van crimineel Willem Holleder tegen RTO Boulevard. Binnenkort is ze weer op tv te zien. Vorig jaar trad ze na jaren uit de anonimiteit. Is droog, morgen overdag ook, met zonnige perioden dan. Het wordt 1 tot 5 graden. En dat was het nieuws op 538. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is... Uh, dag. Geen vertragingen, één controle op snelheid gemeld op de A15 Rotterdam... richting de Maasvlakte op de rem bij 47.2. 538. De 538 zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Yeah. Twee nummers die heel erg op elkaar lijken. Welke twee hoor je over negen minuten? Hier bij 538. Radio 538. and making it all okay When I come back down it doesn't feel the same Now I'm sitting around waiting for the world to end all day Cause I couldn't En dat je direct denkt aan een ander nummer... omdat je vindt dat het op elkaar lijkt. En eigenlijk, zodra je weet welke twee op elkaar lijken... kun je nooit meer naar de ene luisteren zonder dat je aan de andere denkt. Ik heb dit vaak en ik vind het leuk om dit te ontdekken. Doen we ook elke donderdagmiddag op mijn TikTok om 5 uur 38 middags. Uh, mijn TikTok flores.molenaar flores luca Liedjes. Twee nummers die op elkaar lijken... die we dan toevoegen op donderdagmiddag aan de inmiddels lange lijst... van Flores luca Het leuke is, het kunnen die van jou zijn... Hè? Als je even uh, die twee nummers die jij op elkaar kunt lijken in een reactie zet onder een van de video's, dan kan het zijn dat we binnenkort, binnenkort die van jouw wereld kunnen gaan maken. Uh, de 538 die je net hoorde, Taylor Swift The Fate of Ophelia is ook een Luca liedje. Gaat even om dit stuk. You on the you see me all. Dat lijkt op Lana Del Rey Summertime Sadness. Vanaf nu denk je alleen maar aan Lana Del Rey als je die Taylor Swift hoort. Die durf ik wel te wedden. Vind je dit leuk? Ga even naar mijn TikTok: floris.molenaar. Daar vind je dus elke donderdagmiddag. 5 uur 38 sharp. Twee gloednieuwe loekenliedjes. My house in Budapest, my mind treasure chest. Golden My beauty, focus me you. you. I Like a silverland by the achieved, it may be hard for you to stop and believe. But for you, ooh, you, ooh, ooh, for you, I give it Over you, who you, I'd give it Give me one good reason why I should never make a change. Defense. The list goes on. If you just say the words, I, I'll up and run over oh, you. Yeah. Oh, you. Ooh, ooh, ooh, you. Ooh, ooh, Give me one good reason why I should never make a change.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 in volle gang. Jouw kans op een reis naar de zon krijg jij binnenkort net zo goed nieuws als Niels. Het uh, yeah. woord voor jou, Mallorca. Je gaat naar Mallorca! Ah, oh, yes! Hey, nice. leuk, man. Oh, wat goed! Ja, leuk hè? Ja. Deze week bij 538. Jouw kans op een reis naar de zon. Up in the of the night. Like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 So jaded and life's mystery sea.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 Jet bij 538 midden in de nacht. Floris hier, lekker dat je erbij bent. Uh, vorige week kreeg ik een uh, opmerking binnen van luisteraar Jerry. Nachtstrijder, luisteraar Jerry. Die had een grote frustratie in het verkeer. Ga ik zo meteen even bij je droppen. 538, oh. Floris Molenaar. Ook Air for Jack hoor je zo meteen naar deze Kensington. Dit is T. Radio 538. de hits om mee wakker te zijn, Afrojack en Rivers, hoorde je Flores hier. En uh, vorige week kreeg ik een appje binnen in de app van 538 van luisteraar Jerry. We hadden het even over uh, ergernissen in het verkeer. Het ging vorige week over of je dan een vloeker bent, ja of nee. Maar Jerry, die kwam toen met zijn grootste ergernis, die vindt namelijk... dat er een verbod moet komen op vrachtwagens die elkaar inhalen op de snelweg. Toen dacht ik, ja, dat kan natuurlijk veel kant op. Dat kan veel kant op. En ik weet bijna zeker, als jij nu aan het luisteren bent, dat je hier een mening over hebt. Dat je zegt of ja, of nee, of moi. Maar je hebt er in ieder geval een mening over vrachtwagens die elkaar inhalen op de snelweg. Laten we hem eventjes ietsje duidelijker maken. Um, een vrachtwagen die een andere vrachtwagen inhaalt op een tweebaans snelweg. Dus dat daarmee zeg maar, de, de hele snelweg geblokkeerd wordt. Vind jij dat dat moet kunnen? Ja of nee? Pak de app van 538 erbij. Geef uh, ja of nee aan me door via die app van 538. Mogen twee vrachtwagens elkaar inhalen op een tweebaans snelweg? Wat vind jij? Ja of nee? Kom maar door dus via de app van 538. you see Een smash van deze week bij 538. Wat vind jij? Mogen vrachtwagens inhalen op de snelweg? Ja of nee? Laat het me weten via de app van 538. Well, It's on noisy, then I don't get it. Radio 538, midden in de nacht. Floor is hier en even de vraag van deze nacht. Uh, na aanleiding van een bericht dat ik vorige week van Jerry kreeg... in de app van 538. Die vindt namelijk dat vrachtwagens elkaar niet meer mogen inhalen op de snelweg. Omdat het een hele, hele fikse zooi uh, ja, ophoudt. En we daar, daar ontstaan allemaal files. Toen dacht ik, nou, als je nu aan het luisteren bent... midden in de nacht oude nachtstrijder, kom even door via de app van 538. Wat vind jij? Mogen vrachtwagens inhalen, ja of nee? Nee, kreeg je dit al binnen van Mark? Nou luister, ik ben zelf een Nou, momenteel ook aan het rijden. En uh, kijk, luister. Sinds die oostblokkers hier massaal aan het rijden zijn. Hard, zacht, hard, zacht, hard, zacht. De cruise control niet eens kunnen vinden. En ook nog eens een keer tussen de 70 en de 80 in blijven hobbelen. Nou, dan gaat deze jongen er lekker voorbij hoor. Hé, hey, dankjewel de koekoek. Ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Zullen we kijken, Melanie, nacht. Goeienacht. Goeienacht. Een, uh, een echte nachtrijder. Dat klopt. Een echte nacht. En wat vind jij? Mogen vrachtwagens elkaar inhalen? Ja of nee? Ja, wat net ook al aangegeven werd, oostblokkers die tussen de 70 en de 80 blijven rijden. Ja, je schiet er gewoon zelf niks mee op. En nee. je zit wel met tijden. Ja. Dus deze rustig op de weg. Ja, ik haal in. Ook al is het een 2 Ja, maar is dat nou is dat een ding van oostblokkers? Nee, er zijn ook Nederlandse vrachtwagenchauffeurs die dat heel goed kunnen. Die ja. uh, inderdaad geen cross uh, weten te vinden. En die constant wisselen in hun, uh, hun gas. Maar reken jij dan ook echt zeg maar, op een rit uit hoe hard je dan gaat rijden... Zeg maar, zodanig dat je precies uitkomt? Nee, ik heb sowieso altijd wel tijd over. Dus ik heb wel de tijd om erachter te blijven hangen. Maar ga uh, ik terug van de boer naar de zaak toe... Ja, dan zit ik wel gewoon aan het reden. En uh, soms zijn die erg krap. Ja. En ja, dan lopen de lijnen leeg. en dan hebben we een probleem, dan is de hele publiek stil. Ja, en, en wanneer, uh, zeg maar, voordat jij gaat inhalen, kijk je dan een beetje om je heen? Van uh, hoe druk is het op de weg? Of, uh... Ja, ik zelf wel. Als het druk is op de weg, dan blijf ik gewoon achterhangen. En dan hebben we gewoon pek op de zaak. <laughs> Oké, okay. ja. Dus ja, je bent toch wel een sociale chauffeur ook volgens mij? Nou ja, sociaal, sociaal. Ik zit ook wel eens zoeken achter het stuur hoor. Ja, hoe gaat dat eraan toe? Ja, de, wat men gewoon niet weet is dat ze tekort uh, te op een vrachtwagen invoegen. Tegenwoordig zitten zoveel hulpmiddelen op die vrachtwagen. Je ja. vrachtwagen staat in uh, een noodrem. Dus jij zit met de bakkers tegen het raam aan. Ja. Terwijl diegene die even afsnijdt om alsnog de afrit te nemen, die heeft lol. Ja. Ja. Jeetje, oké, okay. jij vindt dus, uh, vrachtwagens, vrachtwagens mogen elkaar gewoon inhalen. Hoe lang duurt het eigenlijk als jij een andere vrachtwagen inhaalt? Hoe, want, uh, ja, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik, als ik erachter rijd, dan denk ik ook, okay, oké, okay, nou, dan gaan we weer. Dan pak ik bijna mijn telefoon erbij, ga ik even even bijwerken. Ja, en zo, nou, dat zien we wel. Dan kunnen we hebben alle tijd koffie halen, nog eventjes. Maar hoe lang duurt het eigenlijk? Ja. Ja, dat hangt er echt wel vanaf uh, wat het, uh, ja, het kilometerverschil is. Kijk, ga jij inhalen met 1 kilometer per uur verschil? Ja. ja dan zal het misschien 1 à 2 kilometer duren voordat je er dus een keer voorbij bent. Ja. Maar ga jij inhalen terwijl je 10 kilometer. Uh, heb, omdat diegene voor je mijn 75 rijdt, ja, dan ben je er zo voorbij. Ja, precies. Oké, okay. dat is natuurlijk een beetje een inschattingsding. Oké, okay. nou Melanie, weet je wat het goede nieuws is? Uh, ik, ik zit er een beetje te scrollen door alle berichten die binnenkomen in de app van 538. En eigenlijk zegt iedereen: vrachtwagens lekker inhalen. Zeker op een op een driebaansweg. Zo op een drie baasweg mag je ten dan een fijne inhalen. Ah, op een 2-baasweg is het afhankelijk. Je hebt ook geschreven dat je tussen 6 en 7 niet mag inhalen. Oké, okay. nou ja, goed. Dus, maar over het algemeen, iedereen zegt lekker gaan met die banaan. Uh, dus ik zou zeggen lekker inhalen, Melanie, vannacht. Daar komt goed. Voor nu blijf je lekker achter. Hey. you want <truimert> to dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. Hey. Hey to feel alive then baby stay Late night stuck in my I'm waiting. Chill on my windowsill, but it's so dark inside.